Zeven uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Hoensbroek in Limburg heeft een man een buurtbewoner omgebracht. Twee anderen raakten zwaar gewond. en toen de dader vervolgens de gealarmeerde politie met de dood bedreigde, werd hij doodgeschoten.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 ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht... voor het knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. De N302 enkhuizen is in beide richtingen dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding eerder vanmiddag. Waarschijnlijk gaat de weg rond 8 uur weer open. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose, de bloedstollende misdaad van Lars Kepler. Nu 5.95. Alleen in de Libris boekhandel. Libris boeken. Heel veel boeken. Luisterboeken en hoorcolleges gewoon downloaden bij Luisterrijk.luisterrijk.nl. Hypnose van Lars Kepler. Nu 5.95. Alleen in de Libris boekhandel. Hele monsters, duivels, engelen, naakte ridders en listige vrouwen.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 VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. En vanavond ga ik praten met Huyb Stam. Huip Stam schreef Haring een liefdesgeschiedenis, een dik boek over haringen, over de haringvangst, over de geschiedenis van de haringvangst, over de economie, over de cultuur... van de Nederlandse haring, over schilders die op prachtige wijze... de haring verbeelden, over de haring kortom. Een boek dat om meerdere redenen heel bijzonder is. Een boek ook waarvan je denkt als je het in handen hebt... waarom was dit boek er nog niet? Want, Huipstam, welkom. Uh, niets Hollandser dan Haring. En laat ik om te beginnen dan uh, een vraag stellen. die is gerelateerd aan iets wat jij in het begin van je boek schrijft. Je bent dan uh, bij iemand die haring verpakt. Waar precies? Ja, in een, uh, het bedrijf Seafood Parlervliet is dat. Het is een uh, haringverwerkend bedrijf in, uh, in Amuiden. Uh -huh. Daar. Uh, werd ik rondgeleid door de directeur, Emiel Parlevliet... en die, uh, ja, die liet mij alles zien, en, uh, hoe mooi dat allemaal... en onder, onder gecontroleerde omstandigheden werd alles uh, verpakt. En ik keek zo en ik zag in een stellage uh, met, met uh, verzendingen... zag ik uh, in een tray één bakje staan, zo'n zo blauw bakje... waar er normaal twee in liggen, en daar lag er één in... En ik, ik zei, er ligt er maar één in, wat is dit? Uh, dus hij, hij keek op, uh, op het label en zei: van ja, dit is voor een, uh, uh, voor een, uh, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis, een hospice. Dat, dat komt vaak voor dat, dat stervende mensen nog uh, op het laatst nog een haring willen eten. En dat, uh, ja, dat trof mij heel erg, want ik was in die tijd al aardig op weg uh, om te formuleren dat ik erachter was gekomen... dat de haring diep in de Nederlander is gaan zitten ja. door, de, door de eeuwen heen. En dat werd daarmee geïllustreerd. Want ik schrijf dat in, in het voorwoord. Uh, ja, iemand vraagt niet om een, om een bos tulpen of een, of een paar klompen op zijn sterfbed... maar wel om een, om een haring. Dus ik... Eindelijk had ik uh, ook nog iets metafysisch uh, gevonden. Ja, nee, maar dat is mooi. Want, want je kunt je voorstellen dat je, je ligt in een verpleeghuis... dat iemand zegt van ik wil nog een haring eten, die wordt gekocht. Nee, maar de industrie weet dat ook. En dan wordt dus een bepaald percentage wordt zo verpakt om die reden. Nou ja, of, of dat was de vraag van, ja. van, van de, van de, van de cateraar misschien. Ik bedoel, ik denk niet dat het, dat het zo ging, maar het... het... Uh, hij wordt wel geleverd meteen natuurlijk. Hè. Ja. Er, er komt een bestelling uh, voor één haring. Voor één meneer die wil nog een haring. Trouwens, aanstaande dinsdag komt de nieuwe haring... dan wordt het eerste vaatje weer. Ja. Dat is bij de haringwet, dat weet ik nu ook allemaal... bij haringwet geregeld. Hè. Ja. De, dus... ja. Aanstaande dinsdag is de veiling van het uh, eerste vaatje haring. Dat is, dat is een uh, folkloristisch gebeuren. De, de opbrengst gaat naar Jantje Beton... En dan allerlei bedrijven bieden daar dan op. En dat moet geloof ik 60.000 euro opleveren, een kleine vaatje. Uh, en dat is uh, de start van het nieuwe haringseizoen. En dan vanaf dat moment uh, heet de haring die dan aangevoerd is de Hollandse Nieuwe. En uh, ja, dan, uh, dan zullen we eens kijken hoe die is. Waar wordt die gevangen? Uh, de, de meeste, ik, ik denk, nou ja, ik denk... Uh, 99% van de, van de Hollandse Nieuwen die wordt gevangen uh, uit een bestand... dat zit tussen Noord-Schotland en Zuid-Zweden en Noorwegen daar ongeveer. En, en dan een beetje richting Schotland. Uh -huh. Dat is een, een, uh, het meest noordelijke haringbestand uh, van de Noordzee. Dus het meest noordelijke Noordzee-haringbestand. Uh, die visjes daar worden gevangen door uh, meest Noorse trollers. Zweedse, Deense en ook Schotse trollers, maar... De meeste uh, komen van Noorse schepen. En die, die vangen ze daar op, uh, op uh, commando van de, de Nederlandse haringhandelaren. Uh -huh. uh, en dat gebeurt dus in een periode van zes weken tijd. Dat is, dat is nu dus. Daar zitten wij dus ongeveer... Uh, nou, Ik denk dat we twee weken op weg zijn nu. Als ik het zo'n beetje inschat. Dus dan hebben we nog een maand te gaan tot, uh, tot begin juli. Uh, en in die periode is de haring op zijn vetst en dat is omdat die haring uh, heel veel uh, plankton heeft gegeten, vooral uh, uh, kleine kreeftjes, copepoden, dat zijn van die die oranje die, uh, beestjes, die nou, een paar millimeter groot, uh, die uh, zijn, die hebben kunnen groeien uh, uh, onder invloed van, van of door het eten van, van uh, plantaardig plankton. Er is een enorm, enorme biomassa, daar dobbert daar in zee. Waar die haringen uh, op snacken. En die vreten zich dus vet om uh, energie te hebben, brandstof te hebben. Om uh, uh, hom en kuit aan te maken. En dat gebeurt dus later. Uh, dat gebeurt dus vanaf juli, uh, augustus. En dan gaan ze paaien uiteindelijk. Maar wij willen ze hebben als ze zo vet mogelijk zijn. Uh, en dan maken wij er de Hollandse nieuwe van. Ik krijg gelijk ook zin om nu eigenlijk dingen te gaan eten. als je het beschrijft. Jij, je komt uit, uit uh, Muiden. Je komt uit een, uh, uit een, uh, uit een visserijfamilie. Je, je, schrijft, je schrijft er ook over. Je, je overgrootvader, ja. je grootvader. Je overgrootvader, als ik het goed heb. die kwam niet terug. Over. Nee, mijn, mijn, mijn overgrootvader Hubert. Uh, die is op zee gebleven in 1926. Uh, en dat is ook, uh, ik heb dat proberen te, uh, te traceren hoe dat gegaan is. Dat is mij niet gelukt. Ik heb daar ook nog uh, hulp bij gehad van de heer Jan van der Voort. Die uh, ongeveer professor is uh, in vergane schepen en vermiste mensen. Wie is Jan van der Voort? Ja, dat is een, een, een, uh, in ieder geval een, een, nu een medewerker van uh, het, het uh, Visserijmuseum. Die uh -huh. heeft ook geholpen met illustraties voor dit boek die heeft geschreven uh, over... Uh, ja, er, zi er zijn mensen in Nederland die weten alles van alle schepen... en waar ze gebleven zijn en waar, wie de opvarenden waren. En, en, en, hoe ze, en hoe ze vergingen. al En hoe ze vergingen, ja. En, en, uh, ik heb dat niet in mijn boek uh, vermeld, maar het laatste wat hij mij wist te vertellen... was dat er in 1926 67 mensen uh, of vissers op zee gebleven waren. 66 daarvan, uh, daarvan zijn de namen bekend, dus... Misschien dat die ene dan... Uh, mijn opa of mijn overgrootvader was mijn... Uh, was dat een verhaal dat in de familie vaak verteld werd? Over, over, over, over? Ja, of nou niet zo heel erg vaak. Want ik, uh, kijk, de indruk kan ontstaan dat ik uh, een heel innige band heb... met mijn uh, Egmondse en, en uh, Muidense familie. Maar dat is niet zo. Ik, bedoel, ik hoorde halve verhalen de hele tijd maar. En... Waarom hoorde je halve verhalen? Ja, omdat ze niet heel waren. Er was niemand die wist hoe het was. En uh, nou, het blijkt nu weer. Niemand ja. wist hoe, uh, hoe opa... Hubert uh, aan zijn eind was gekomen. Je grootvader, Vis, dat ook op... Een... Ja, mijn grootvader Leendert, dat is dus de vader van mijn vader... Uh, die heb ik uh, gekend. Dat was een, uh, een heel uh, gedrongen mannetje. Uh, ook een wat norsig kereltje. Uh, die, die kende ik uh, als kind natuurlijk. Wij gingen geregeld uh, uit de Muiden naar, uh, vanuit de Muiden naar, naar Egmond op familiebezoek. En uh, daar, uh, daar was hij dan, uh, Leendert, een, uh, een vierkant mannetje... Maar ook geen prater? Uh, nee, geen prater, nee. Hij nee, nee. heeft dat niet te maken. In Egmond aan Zee heb je ook dat, uh, het, het uh, bejaardenhuis voor mensen. Die, ja, de Prins Hendrik Stichting. Daar ben ik wel eens geweest ook. Ja. Met dat en... hele mooie museumpje oh. met, die, met die scheepsmodellen. ja. Maar het zijn geen praters. Dat hoort een beetje bij dat milieu. Dat nee, behoorlijk. nou ja. Kijk, ik, ik heb uh, op een blauwe maandag lesgegeven uh, op de visserijschool in Ermuiden. Dat is nu ook een leuk museumpje. Daar gaf ik Nederlands. Uh, nou, dat, dat werd niks natuurlijk, want ja, we wat, wat, wat moeten die mannen met, met Nederlands uh, op zee, weet je wel. Als, als ze iets uh, spreken dan is het uh, uh, hun moerstaal of hun, hun dialect of Engels om een uh, om locatie door te geven. Hè? Ja. Nee, ja, nee, natuurlijk zijn het geen praters, want, want wat, uh, um, daar hebben ze geen tijd voor. Over geen tijd gesproken, dat schets je ook mooi in je boek. Dat is, we gaan dadelijk even een paar eeuwen terug, maar eerst nog even in deze tijd blijven. De tijd van je, van je, van je, van je, van je grootvader ook. Er staat ook prachtige afbeeldingen in het boek. Maar ook ho, ho, hoe dat eruit zag aan, aan boord. Ja. Heb jij een voorstelling gemaakt van hoe het daar rook? En, en ja. hoe het daar. Ja? Nou ja, dat, dat is iets wat ik wel probeerde te beschrijven. Ik, ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik, ben, eh, ik heb nooit een haringreis meegemaakt. Anders dan. Eh, mijn vader die heeft dat nog wel gedaan. Uh, uh, je, je leest dat gewoon in de beschrijving. Kijk, het is ook uh, niet zo heel erg moeilijk om, uh, om je voor te stellen. Uh, Zo'n haringreis duurde nou zeg zes weken. En uh, meestal gingen ze niet uit de kleren. De mannen, die, die verschoonden zich niet. Die hadden geen schone kleren bij zich. Die, uh, die werkten en uh, sliepen dan kort. En dan moest er uh, weer gehaald worden. En dan moest weer gekaakt worden. En dan... Uh, als, als, er, als, er, als de vangst uh, groot was, dan werkten ze zich natuurlijk uit de naad om alles te kaken en in die vaten te krijgen. En dan sliepen ze weer kort en dan aten ze wat en dan gingen ze weer aan het werk. Dus ze hadden, ze hadden ook, ook, nou ja, dat is een bekend, euvel, zoutzweren hadden ze ja. uh, aan, hun, aan hun polsen. Dat was dus echt van het, het, het, het schrijnen van de, van, de, van, de, van de kleding, van de beschermende kleding op, op de polsen, onder invloed van dat zout. En dat, dat heeft verschrikkelijk uh, pijn. Uh. Als je hier de vissers te kooi, ik zie een foto van vissers te kooi, ziet liggen. Dan zie je dat ze allemaal, nee, ze slapen een paar uurtjes, dan weer aan de slag. Ja. En ze komen niet uit de kleren. En ze komen niet uit de kleren, nee. Dus, uh, en, en het was daar bloedheet in dat uh, volkslogies, zoals het dan heette. Want er stond uh, een kachel te branden, uh, die, die ook uh, het voor was. En uh, waar de koffiepot op stond en waar de, het eten gemaakt werd... En dat was een hele krappe ruimte, want, want het merendeel van, van zo'n schip werd natuurlijk benut voor het opslaan van, van al die vaten. Ja. Kinderarbeid ook. Ja, kinderarbeid. Hoe ja. oud waren de kinderen soms aan boord? Nou, de, uh, als, als je. Uh, de kinderen gingen heel jong mee uh, op hun eerste reis met, met hun vader, maar een, een, een speelreis heette dat dan. En dan waren ze nog geen tien. Maar vanaf een... Dat heette een speelrijf. Ja, een speelrijf. Maar dat hoefde ze ook nog niks te doen. Als ze uh -huh. geluk hadden. Uh, maar wel vanaf een dertiende, een veertiende... Uh, ja, waren ze... Uh, zaten ze in de netenploeg, zoals dat heet. Het waren een paar... Uh, een neet is een, uh, een jonge vlo. Of, of een luis. Hè? Uh -huh. De netenploeg. De netenploeg. En die... Ja, uh, die, die hadden bepaalde taken aan boord... Uh, Eenvoudige taken, maar die waren wel heel nuttig. En die, dat waren dan ja, de zoon of kleinzoon van, uh, van, de, van, de, van de matrozen. Ik spreek overigens met Huipstam over zijn boek Haring: een liefdesgeschiedenis. Alles over de vis die Nederland groot maakte. En dit is Brands met boeken. Brands met boeken. At is ons mailadres. Nog even over. Als ik zeg alles over de vis die Nederland groot maakte. Dan gaan we even... De, de Gouden Eeuw. Ja. Nou ja, ik, ik, want, want die Gouden Eeuw... Dat, mijn dochter die heeft net geschiedenis gedaan... en dan kijk je zo naar het geschiedenis. Daar komt geen haring in voor. Nee, nee, nee. En dat wat, is raar. Dat was al daarvoor, hè. Dat is wat ik ook betoog. Ja, ik, ik, ik betoog het uh, light, moet ik zeggen. Want ik, ik ben geen historicus en ik... Uh, ik... Uh, ik, ik, ik kon er, kwam er natuurlijk niet omheen om, kon er niet omheen om over, de, over, over die historische aanloop te schrijven. Dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Ik heb hulp gehad van mensen. Uh, ik heb heel veel uh, uh, gelezen over, de, over de, de Gouden Eeuw... en over de aanloop naar de Gouden Eeuw. En er was wel één ding wat mij opviel. Dat was namelijk dat uh, je had in Nederland vanaf... Of dat heette toen nog in Nederland, maar... In, in deze gewesten had je uh, het college van de Grote Visserij. Dat was uh -huh. een organisatie waarin uh, vertegenwoordigers... van de belangrijkste haringsteden vertegenwoordigd waren. Uh, Vlaardingen, uh, Brille, uh, uit mijn hoofd Delftse haven. Uh, ik kan me vergissen, er zitten een paar bij. Enkhuizen. Uh, en die hadden eigenlijk feitelijk de macht in handen... Uh, die... Uh, Hadden de hele haringvisserij uh, als het ware als een kartel uh, uh, georganiseerd. Uh -huh. en, en, en daarvoor had je al het verschijnsel van de partenrederij. Dat hield in dat uh, uh, particuliere investeerders, dus, dus dorpsgenoten, die investeerden in een haringschip... Een kruidenier die gaf kredieten. Een, een nettenbreier die, die gaf zijn netten mee. En, en, en wachtte af wat de opbrengst van de vangst zou zijn. En deelde dan in de opbrengst. En dit was nou ja, toch rond, nou ja, laten we zeggen, rond het eind van de middeleeuwen in, in de rest van Europa. Waar, waarin je nog een feodalere structuur had. Dus dat, dat vroege aandeelhouderschap wat je toen zag... Bij de haring. Bij de haringvisserij. Ja. Dat, dat ging eigenlijk vooraf aan... Uh, aan uh, aan de VOC, want uh, dat was dan 1602 toen op instigatie van Johan van Olde de, de verschillende uh, lokale afdelingen, de, uh, ik ben even de naam kwijt, van die, de voorcompagnieën. Uh -huh. die werden samengevoegd tot de VOC. Nou, datzelfde had zich dus niet lang daarvoor uh, voorgedaan bij, bij, bij de Haringvisserij. Dus het was een soort blauw druk van, van bedrijfsorganisatie. En dat college voor de Grote Visserij, dat, dat had uh, uh, economische macht, maar ook, ook militaire macht. Want die stuurde oorlogsschepen mee met, uh, met haringvloten. Maar en, en... die hadden ze trouwens eigenlijk ontdekt uh, dat, dat, dat die haring lekker was. En, en, en, en dat, is, dat is daarvoor natuurlijk. Maar er moet iemand. Snap je? Nou, ik, ik denk niet dat ze haring zijn gaan vervangen en eten... omdat het lekker was. Maar het, het was uh, noodzakelijk voedsel. Uh, dat was het. Ja, maar daarom zeg ik, het was echt... Het, het, dat, ja. je, we, we aten het elke dag. Ja. Ja, er, er zijn... Uh, ik, ik, dat was heel moeilijk om daar iets over te vinden. En, en ik hoop dat ik daar misschien nog eens wat, wat meer over kan, uh, tegen kan komen. Er is over de eetgewoonte van de haring, hoe die gegeten werd. Uh -huh. uh, het, het, het, was, ja, het werd ook de, de aardappel van de, van de middeleeuwen genoemd... of de wheat of the seas... Ja. Dus er uh, uh, waren geen aardappelen. Wat het, het menu bestond uit brood en bier... en, en wat, wat de landbouw verder opleverde en wat de jacht opleverde. Geen water, want dan, dan lag je gelijk... Nee, in dus bier. Ja? En, en uh, nou ja, veel brood en ook groenten natuurlijk. Maar, maar er waren geen aardappelen. Dus die hele calorieënrijke, uh, energierijke voedingsbronnen... Zoals, zoals aardappelen en, en groenten en het hele vele vlees wat wij nu eten... of wat erna gekomen is, dat, dat bestond helemaal niet. Dus... Um, haring was een, een, een, een, een belangrijke voedingsbron. Uh, niet, niet alleen voor de eiwitten, dus voor de bouwstoffen... waar de mens op groeit, maar ook voor, voor, de, voor de energieleverantie. Ja. En um, het was goedkoop. Het was ruim voor handen. Het was uh, houdbaar. Dus je, je kon zo'n vaatje in de, in, de, in de schuur hebben staan... of je kon telkens kopen. Uh, ja, en dat had men. Maar, maar het was... Uh, het was een hele andere haring dan wij nu eten. Dat is ook wat vrij onbekend is. Die, die, die ouderwetse pekelharing, zeg maar, die, die nou, na de Tweede Wereldoorlog wel zo'n beetje uh, verleden tijd was. Maar dus de duizend jaar daarvoor wel veel gegeten werd. Dat was zwaar gezouten. In het zout, hè? Dat in het dan. zout, ja. Het was één op drie of één op vier gezouten. Dus dus dat was. Dus je gaat ook weer de hele... Je moet je, maar dit is wel mooi wat je vertelt. Want Je moet je in Nederland voorstellen dat dus leefde van haring... gezouten, hele zouten, zouten, zouten haring. En niet zout zoals nu, maar één ja. op drie, zoals je zegt. Ja. En veel bier. Ja, dat en, was ja. een gezwalk door die zouten. Ja, nou, dat... dat uh... Dat heeft ook tafrelen opgeleverd. die vereeuwigd zijn door onze grote kunstenaars. Maar goed, die, die, die haring werd wel teruggeweekt. Dus die werd in water gehangen. En in, in, in water en melk. Zo'n zo oplossingje, want melk schijnt veel zout op te nemen. Uh, en, en dus daar werd zout aan uh -huh. en dan werd het. Maar dan, dan werd die haring dan die nog gebakken. En, en, en met mosterdsaus en uien. Want het was. Ja, ik denk dat het, dat het niet lekker was. Maar, dus dat wel een. een en dat werd wel geapprecieerd. Er zat een, een, een rijpingssmaak aan. Do, door, doordat het zo lang uh, in, de, in de harington had gezeten. En die enzymwerking die, die had maanden geduurd. Dus er zat een, een fermentatiesmaak aan. Zoals je nu uh, bij alchoovis hebt... Het uh -huh. ik het mee Hoe zit het nou met het kaken? Want dat is een verhaal. Hè? Dat, was, dat, dat werd gezegd. Het kaken van de, het kaken dat is dat je wat ja. is het precies? Nou, het, het, het, kaken, uh, het, het kaken, in engere zin is het, het wegsnijden van, uh, uh, van de kieven en met één beweging ook het uittrekken van het hart en alle, het meeste van van, van de buikinhoud. Ja. Uh, zodat het beest kan ontbloeden en zo, om, zodat de, de bederfelijke buikinhoud uh, eruit, is. eruit is. En het is er wel eens gezegd dat dat per ongeluk is, is, is ontstaan. Ja. Ja, wat, wat wij in Nederland uh, langdurig geloofd hebben en, en gelukkig nog altijd geloven, is dat het uitgevonden is door uh, Willem Beukelszoon uh, uit Biervliet. Ja, dat is ook een historie. Een historie ja, Willem Beukelszoon uit Biervliet ja. heeft per ongeluk het haar in kaken bedacht. Ja, of het per ongeluk was, weet ik niet. Maar, uh, uh, nou ja. Me, me, me, kijk, ik heb, ik heb in, uh, in een hoofdstuk uh, een soort, soort, soort literatuurgeschiedenis gegeven van. Van, van hoe er daarover geschreven is. En, en dan zie je dat, dat, dat Jacob Katz bijvoorbeeld heeft gedicht over uh, over beukelszoon en, ja. en hoe die, uh, die haring uh, kaakte en in, in vaten deed en van slijm ontdeed. En, en Katz werd heel veel gelezen. Uh, niet alleen in zijn tijd, maar later ook. Uh, in, in alle gezinnen was een boek... Uh, een, een, het verzamelde werk van Katz was gewoon bekend... En, en hij is dus een van de, van de personen die de die mythe van Willem uh, heeft uh, in, in leven heeft gehouden. En voort heeft gestuwd. Uh, maar ja goed, de, het, het wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk genadeloos. En dan, um, ja, dan blijkt dat er in, in, in, dit, in de twaalfde eeuw, dus anderhalve eeuw voordat Beukelszoon het uitgevonden zou hebben... is er al in Denemarken een... een, een, een een dorpje geweest... waar een, een afvalputje is... wat men gevonden heeft... Uh, dat daar in de twaalfde eeuw... al haring gekaakt werd. En, maar ja, goed, dan is nog weer de vraag... werd het dan in vaten gedaan met zout? Uh -huh. het, is, het is een... een, uh, een, een fascinerende geschiedenis. En het enige... Uh, en het is ook nog niet zomaar gezegd... dat die Willem Beukels er helemaal niets mee te maken heeft. Dus Je gaat weer openen. Wat het mooie is, is dat... Als je eenmaal een onderwerp um, bij de kop hebt... dan doet het er eigenlijk ook niet meer toe wat voor onderwerp het is. Dan kun je alle kanten op. En ja. Dat zal ik nu aan de hand van de haring. Door, door, dan gaan we nu even de biologie in. Ja. Um, het schiet me nu te binnen. Dat is het prachtige verhaal. En dan moet jij even de haring erbij halen. Ik zal het verhaal vertellen over de Engelse koolmezen. Uh, er was een Engelse koolmees... die op een ochtend uh, ontdekte... dat op een Engelse stoep een fles melk stond... Met, met zo'n zilveren dopje erop. En wat deed die koolmees? Waarschijnlijk per ongeluk. Die prikte door het dopje. En toen hij dat deed, toen ontdekte hij dat er een soort roomlaagje boven op die melk zat. En dat dronk die koolmees op. Nou, binnen een jaar kenden alle Engelse koolmezen deze truc. Waarna de Engelse melkboeren moesten besluiten... om de melk niet meer op de stoepen te zetten, maar naar binnen. Met de haring heb je iets soortgelijks. Ja, dat, uh, dat verhaal van die koolmeester, dat kende ik... maar dat, dat uh, herhaalde uh, Ad Korten, die ik sprak. Ad Kort is een marinebioloog... die waanzinnig veel weet van de vis onder water. Uh -huh. uh, en die, die vertelde, ja, hoe, hoe, weet, hij dat? hoe, weet, hoe weet al die koolmeester dat in godsnaam? Hoe, hoe, ver, hoe verspreidt die kennis zich door de gemeenschap? Ja. Uh, nou, hij, hij, hij noemde dat als voorbeeld van... Hij zegt, haringen leren ook op die manier. Die, die leren ook van, uh, uh, van, van oudere haringen. En die leren door mee te zwemmen met oudere haringen. En die doen hetzelfde. En, die, en, en uh, hij zegt, ja, over het algemeen wordt aangenomen... Dat, dat haringen niet zo slim zijn of vissen niet zo slim zijn. Hè? Vogels zijn slim ja. en, en zoogdieren zijn slim. En vissen die, die weten niks. Ze weten mogelijk ook niks, maar dat betekent niet... Ja, maar de vraag is of je in termen van niks weten moet praten. Ja, dat doe ik. Maar goed, gemakshalve... Gemakshalve, kijk, ze leren in ieder geval. Dat kan je zien aan het gedrag. Ik bedoel, het gedrag dat ze vertonen... daarvan kan je zien dat ze iets anders doen dan de vorige keer. Ja, en hoe komt dat? Een van de redenen zou zijn dat ze iets geleerd hebben. En... Uh, Korte heeft een. Uh, die is gepromoveerd op een, op een onderzoek naar de zogeheten Bohuslen-periodes. Dat zijn periodes waarin de haring uh, voor de. Ik moet even goed zeggen. Voor de, voor de Zweedse kust afwezig zijn. Uh -huh. En hij uh, stelde vast dat er uh, uh, in een bepaalde tijd. een wind woei over zee. waardoor de jonge haringjes werden meegevoerd. het skagerak in. en dat beschouwden als hun, als hun overwinteringsplaats... en de volgende keer kwamen ze daarna terug... en niet naar de kust waar ze vandaag gewaaid waren... om het even uh -huh. kort te zeggen. En, en dat, die theorie is erop gebaseerd dat haringen leren... dat haringen meezwemmen met andere haringen... Eh, dat er dus een, een, een, een ja, kennis in het bestand is eigenlijk, in de populatie. Ja, ook dat... want... Zit ik nu even... De, de, ik zit even naar de juiste woorden te zoeken. De postduiven van de zee zou je ze kunnen noemen. Ja. Want ze gaan tot op de meter precies ja. terug naar de plek. Ja, ja dat, dat is eigenlijk. Uh, daar, word je, daar word je bang van als je dat hoort ja, eigenlijk. <laughs> Want dan moet je je voorstellen dat er zo'n zo schoolharing is. Dat bestaat uit, uit honderdduizenden visjes. Uh -huh. Die heel dicht op elkaar zwemmen. Uh, en, en ook. Die afstand houden ze ook vast. Ik bedoel, ze botsen niet tegen elkaar aan. Ze blijven uh, op, op exact dezelfde afstand van elkaar... Nou ja, vergelijkend met een, een zwerm spreeuwen. Um, en die haringen die, die, die, die, die groeien en die, die doen en die, en die zwemmen... en die, en die, gaan, die trekken van, van overwinteringsplaats naar voerageerplaats naar paaigebied uh, en leggen duizenden kilometers af door zee... En waar zo'n visje geboren is, daar komt hij dus ook weer terug ongeveer. Ja. Uh, maar inderdaad op, op, op dezelfde. Maar wat, wat is bedding. de verklaring van kosten daarvoor? Korter, ja. Korte, sorry. Ook denkend, uh, Rupert Sheldrake die heeft, die heeft, die heeft, het, heeft het een en ander over die mezen ook beweerd. Volgens ja. mij wel eens. Engelse wetenschappen. Maar dat zou betekenen dat het collectief bewustzijn is bij die beesten. Ja. ja. Ik, ik vind het ook een vreemde gedachte, maar daar komt het wel op neer. Ja. ja, want ik bedoel. De, de, dat, dat moet wel. Ja. De moet, moet een soort... De, de, de, de, de, de, er is een sturing in zo'n zo bestand van de, de ouderen. Dus de, de, de derde of vierjaars haring. Die, die, die gaat op pad, die bepaalt de richting. En de anderen, die zwemmen mee. En... Uh, uh, op een gegeven moment wordt die rol overgenomen door de jongeren. Ook door de, de hoeveelheid. Korte zegt ook, het is pure democratie. De, de, de meerderheid bepaalt de route. En, en iedereen gaat mee, ook de ouderen. Ja. En, um, ja, kijk, die, die, die, die trek, die is... Ja, ik... ik het is lastig om uh, je voor te stellen wat, wat, een haring, wat, de, wat de afwegingen van een haring zijn... Uh, 100 meter onder, onder het koude water. Maar, ja, maar het is wel ongelooflijk fascinerend. Het is fascinerend, Hoe, ja. hoe democratisch het is ja. en, hoe, en hoe die, hoe die, hoe die rolverdeling ja. is. Wat me overigens brengt op... Laten we, laten we, laten we uh, uh, even weer teruggaan in, in de tijd... Want ik ja. zei al, je kunt met je boek alle kanten op. Ja. We hebben nu de biologie gehad en dan gaan we even terug de tijd in. Dan gaan we weer even terug naar die, naar die Gouden Eeuw. En hoe gevaarlijk het was. Ka en dan heb ik het niet over, over, over dat, je, dat je overboord kon slaan... maar de kapers bijvoorbeeld. Ja. Nou, het, het, het, uh, de, de, de Spaanse bezetter... die had uh, zich voorgenomen om de Nederlandse economie te treffen... waar het uh, pijn deed... En dat was dus in de scheepvaart en in de, in de haringvisserij. Dus uh, vanuit Duinkerken voeren uh, kapers met kapers, kaperbrieven van, van het, het Spaans gezag. En die hadden de, de opdracht, of in ieder geval de, de, de vrijbrief... om, om uh, Nederlandse haringbuizen aan te vallen en op te brengen... en uh, de bemanning uh, voet te spoelen of te voetspoelen. Te voetspoelen. Dan weet je, ja. wat, wat betekent dat? Dan weet je dus gewoon aan je voeten nou, onder de boot door Ja, nee, dat is kielhalen. Kiel ja, nee, voetspoelen is gewoon overboord mikken. Oh, dat, is, dat, o, dat is, is voetspoelen? Ja, dat is voetspoelen. Dus je gooit iemand overboord. Ik bedenk me net dat mijn, mijn groot-overgrootvader misschien ook wel gevoetspoeld is. Nou, dat denk ik niet. Ik denk het ook niet. Nee, dat denk ik niet. Oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Hoe was het met in, de, in de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat... want, want, want gingen die... Even nog... Je had toen, waar had je toen de grote, de grote floten liggen in Nederland? Um, de, de, de, de, de, de, de grote haringhavens die, die waren aanvankelijk uh, aan, uh, in het Maasmondgebied. Dus Vlaardingen, Rotterdam ook, Brielen, Maassluis, Delfshaven. Uh, want die hadden een, een, een open toegang uh, tot, tot zee. En, en, en dat, was, dat heet het Zuiderkwartier, dat gedeelte. En in Noord-Holland had je Enkhuizen en De Rijp. Die uh -huh. hadden via... Uh, Zuidzee toegang tot, uh, tot de Noordzee. Uh, later, uh, toen de, de, de havens kwamen, had je Scheveningen. Scheveningen is nog altijd een belangrijke haringhaven. En Muiden was niet per se een grote haringhaven. Maar wel, dat werd wel de grootste vissershaven ter, uh, van Europa, uh, ook, overigens. Dus... Toen ik geboren werd in 1956 in IJmuiden... was dat, denk ik nog, de grootste vissershaven van Europa. Uh -huh. Hetgeen betekende dat er, dat er honderden trollers en vissersschepen kwamen dagelijks. En, en, nou ja, dat was een enorme bedrijvigheid. Maar dan de oorlog. Want? Ja. Dat, dat, dat had natuurlijk enorme consequenties voor die... Voor die... Ja, de, de Tweede Wereldoorlog was... Uh, ja, ze hebben het er nog over, hè. Uh, het, het, um, de, de, de schepen die op zee waren toen de oorlog uitbrak... toen Nederland capituleerde... die werden gesommeerd om naar Engeland te varen... Uh, het waren een aantal havens waar ze, waar ze heen konden. Dus met, met, met, met alles wat ze bij zich hadden... Uh, ze konden niet meer naar moeders terug wegwezen naar, uh, naar Engeland. En, en uh, nou, menig visserman heeft uh, de oorlog doorgebracht in Engeland. en is daar misschien ook wel getrouwd met een andere vrouw. Uh -huh. uh, dik Schaap heeft daar een mooi boek over geschreven. Maar hoe, of, of, hoe, want die, zijn, die, die konden dus niet terug? Die, gingen, die, die gaan, konden niet terug. Nee. Die zijn allemaal e, gewoon naar Engeland. Ja, nou, maar de en schepen ook... die, hier, die hier lagen in, in, in de haven... Die, ja. die, die voeren in opdracht van de bezetter. Ze mochten niet lang wegblijven. Ze moesten om, om, om vijf uur weer terug zijn. Uh, dus ze konden niet uh, naar de Haringgronden die, die een paar dagen verder op uh, Varens liggen. En, uh, en dan kregen ze vaak een Duitse soldaat mee... die geen zeebenen had... En, dat zorgde er natuurlijk voor vermaak als hij die, als die bezwaar weer over de reling hing. Uh... En gevoetspoeld werd. Maar we blijven. We, Dat weet we, ik we, niet, we ja. laten het hier even hangen, want we gaan nu even naar verslaggever Mark Brasser op Roland Caros. Ja, ik kijk naar de tweede halve finale bij de Mannen. Eerder op de dag hebben we gezien dat Rafael Nadal zich plaatste voor de finale. De tweede finale is misschien nog wel interessanter. Namelijk Novak Djokovic tegen Roger Federer. Djokovic die in de eerste set kansen kreeg om die set te winnen. Bij een stand van 5-4. Twee setpoints in het voordeel van de Servier. Maar Federer die rechter de rug kwam terug. Het werd 5-5, 6-6. De tiebreak werd uiteindelijk door Roger Federer met 7-5 gewonnen. De eerste set dus voor de Zwitser. Die in de tweede set Djokovic al een keer gebroken heeft weer. En op een 4-1-voorsprong uh, staat. Federer die goed speelt. Enorm veel tempo maakt. Heel veel winners slaat. Ja, en ik mis eigenlijk een beetje de, de, de vechtlust, de fighting spirit uh, bij hem. Het gaat dus heel goed voor uh, Roger Federer. 7-6 in de eerste set. 4-1 voor in de tweede. En dat was verslaggever Mark Brasser vanaf Roland Garros. En dit is Brands met boeken op Radio 1 met vanavond te gast Huipstam. Stam over zijn boek Haring. Een liefdesgeschiedenis. Uh, we zijn via de Gouden Eeuw. naar de Tweede Wereldoorlog gegaan. Waar hij heeft net iets over vertelt. We hebben het over de biologie gehad. We hebben het gehad over hoe de haring. zeg maar. Uh, ja, tot op een meter precies weer terug kan naar de plek. waar hij ooit vandaan kwam. En hoe dat kan, het blijft een raadsel. Maar we zullen het ooit oplossen. Ik wil je dadelijk ook even iets vragen. Dat is misschien toch ook wel handig. Over, over de opzet van je, van je boek. Maar. Niet nadat jij ook hebt meegedaan aan uh, de rubriek. En het is de enige rubriek die dit programma kent. De, oh. e de eerste herinnering. Och. Ja. Nou, daar overval je bij mee. Nee, daar overval ik je helemaal niet mee. Dat is een Eimmuidendse reactie. Ja. Nee, wacht maar. Er komt eerst. Nee, wacht. Nee, maar dan nee. denken we daar heel anders over. Ja, ja de... willen jullie helemaal niet aan de eerste herinnering? Merk je trouwens nog iets in Hermuide van, die, van, die, van, van het visserijverleden... in de zin van hoe de, hoe de mensen... Ja. de karakters bijvoorbeeld? Ja, er is, er is een enorm uh, visserijsentiment in Hermuide. Uh, dat, dat, dat leeft heel erg nog altijd. Ja, ja de, de, de, de, zeg, zeg maar de, de dagelijkse visserij is vrijwel verdwenen uit Hermuide. Uh, overal bijna. Overal, overal ja. Uh, ja, of... Uh, Nee, je, je, je merkt voor, ja, vooral bij de ouderen natuurlijk nog altijd uh, wat ze hebben meegemaakt. Hè. Het was puur avontuur natuurlijk. Hè? In, uh, als je achterom kijkt, dan, was een, dan zie je alleen de mooie dingen. Dat hebben dus, uh, die mensen ook allemaal. Uh. Uh -huh. Maar het sterft uit, dat is wel duidelijk. Uh. Want, nou, daar zal ik dadelijk wat over vragen. Ik wil eerst even, wachten. even je eerste herinnering. Maar er hoort een tune bij, en die horen we eerst. En dan mag jij invallen. Maar eerst komt de tune. De eerste herinnering. Ja, Mijn eerste herinnering is dat ik uh, in IJmuiden uh, sta... Uh, tegen de muur van ons huis aan. En dat moet geweest zijn voor 1961, want we zijn daar uh, verhuisd toen ik vier was... Uh, en ik herinner mij dat ik tegen de buur aan stond... en dat het raam boven mij was, heel hoog. En ik vond het vreemd dat het boven mij was zo hoog. Want uh, het, het, het was een huis met een souterrain een soort flat in de Vechtstraat. En het is een beeld van niks en een, en een herinnering van niks. Maar ik, ik vroeg mij af, waarom is dat blijven hangen? En de verklaring is heel eenvoudig. Er is een foto van mij waar ik onder dat raam sta. Daar sta ik als klein Binky. Ik ben dan uh, uh, vier, dus net zo oud als mijn zoon Engel nu is. En ik sta daar en ik heb... Ja, op de beeld staat een klein veentje tegen een bakstenen muur met boven hem een raam. Dat is eigenlijk alles. Ja, maar mooi is die. Want het is, kijk, die eerste herinnering, dat is de geheime, geheime geschiedenis van deze reeks. Allicht ...vertelt altijd iets, want het zijn geconstrueerde verhalen natuurlijk. Je bedenkt later gewoon, dit is waarschijnlijk de eerste herinnering. Uh, maar die vertellen wel heel veel over, over de de persoon in kwestie. In dit geval ook. Want een klein jongetje dat niet bij het raam kan en dus niet naar buiten kan kijken, waar misschien wel die onmetelijke zee is. Snap ja. je? Ik snap hem, alleen stond ik al buiten. <laughs> nou, gun me ja, nou die ja, nee, oké. Okay. Even, even, even de opzet van je boek. Want we hebben. Kijk, dat is het mooie. We zijn hingstaps hing springend uh, uh, door het boek gegaan. Je hebt ooit het idee gekregen. Want nou, weet je. Ik ga dit doen. Ik ga die geschiedenis, al die geschiedenissen over die haringen. ga ik, ga ik, ga ik opschrijven. Ja. Maar ja. Maar hoe? Maar hoe ja? ja. Nou ja, dat, dat is waar ik waar ik heel lang mee bezig ben geweest. Om een, om een vorm te vinden. En ook iets wat ik gewoon. Uh, gewoon voor mijzelf als, als structuur, als vorm in. in, in in één zin kon uitleggen eigenlijk. Dat, Net als aan het begin van dit gesprek, zeg maar... dat je duidelijk hebt met die ene haring voor die stervende. Ja, dit ja, is het dat, belang van de haring, zo heb je in één zin moet je kunnen. Ja, ja. nou, het, het, ik, ik, ik had de ambitie om alles te vertellen over de haring. Uh, of in ieder geval aan, aan, aan alle onderwerpen te raken. Als, als een soort, ja, ja, het is natuurlijk een, een, een heel ambitieus, pretentieus woord... maar om, om echt een cultuurgeschiedenis te schrijven. Want dat bestond niet. Ik dacht, maar hoe doe je dat? Als ik, als ik een, een, uh, een chronologisch opzet zou aanhouden... dan, dan, dan, dan, dan zou ik het uh, op, op momenten heel erg lastig krijgen... omdat er uh, dan weer veel gebeurt en dan gebeurt er weer niks... En... Waar ik uiteindelijk op uitgekomen ben, is een, een soort dubbele indeling. Eh, namelijk een chronologische, dus, dus een, een historische indeling. En zo zit het boek ook in elkaar. Ik bedoel, elk, elk hoofdstuk heeft een, een, een jaartal. Maar dat, al die hoofdstukken die hebben ook een thema. Dus eh, het, het gaat, als het eh, in hoofdstuk 6 gaat... Eh, wat een, als jaartal 1500 heeft meegekregen... dat heet een Ondertussen in het Haringdorp dan begin ik te vertellen over mijn familie in Egmond. En ik kom, uh, hoop ik, uh, soepeltjes bij uh, uh, de gebeurtenissen in het Haringdorp in, in 1500. En, ik, ik, en, en dat gaf mij uh, aan de ene kant dus de structuur om zo die hoofdstukken in te delen. Om, om, om de, de vakjes te maken waar ik de, de, de, de, het materiaal in kwijt kon. Maar het gaf me ook de vrijheid om... om te laveren uh, door de tijd heen. En uh, ik voelde mij ook helemaal niet gebonden... aan uh, een chronologische volgorde of aan een... Uh, ja, dat, dat klinkt wel heel vrij. Maar zo vrij voelde ik me ook weer niet natuurlijk. Want ik wilde wel dat het feitelijk was. Maar ik, ik, ik wilde wel... Ik, ik, ik wilde het als een documentaire benaderen eigenlijk. Dus uh -huh. vrijelijk heen en weer springen in de tijd. En gewoon mijn verhaal vertellen... Uh, en ondertussen verwijzen naar, uh, naar, naar de literatuur die erover is. En die, die literatuur ook vermelden. Dus de, de, de, de, de, ik zeg, de grote schrijvers over de haring... die komen niet alleen in de voetnoten voor, maar die noem ik ook. En ik, ik zeg, ja, nee, nee, je kijkt me je aan, want ik, ik maak een gebaar naar je. Je maakt een gebaar naar je. Omdat me. ik je ga onderbreken. Omdat ik namelijk nu te plekken ga... omdat je het hebt over de, de, de, de, de schrijvers over de haring... Er is eigenlijk maar één, één boek waar we meteen aan denken, natuurlijk. Ja. Op Hoop van Zegen. Op Hoop van Zegen, ja. Heijermans. ja Nou ja, dat, dat is ook. Um, dat is ook zo raak over. Uh, uh, want het is niet zo lang geleden nog uh, opgevoed. Hè. Ik heb Waarom nog is gezien? Op Hoop van Zegen van Heijermans zo raak? Zo raak. Uh, uh, omdat het. Uh, heel goed in een dramatische vorm de angst van de vissersvrouwen beschrijft... en de verhouding tussen de uh, reders en de vissers, in twee woorden. Het is een socialistisch perspectief op de, op de arbeidsverhoudingen. Dan zou je zeggen dat is weinig dramatisch. Maar het is heel goed ingebed in, de, in het familieverhaal... Uh, je hebt de Barend, die niet naar zee wil. Uh, je hebt Kniertje. Kniertje is, is, is een iconografische figuur natuurlijk. Hè. Die, die, zij, die is de, de, de verpersoonlijking van de vissersvrouw... die alleen achterblijft als, als de mannen... Haar, niet alleen haar, haar, haar man, maar ook de kinderen naar zee gaan. En die zit thuis te wachten bij slecht weer... en hoopt dat het allemaal goed gaat. Ja. En, en de, de vis en, wordt duur betaald. Ja. Nou ja, dat is die... die uh, die afwezigheid van uh, de mannen. dat is zo'n enorme kracht in, in, die, uh, in, in, in, in de samenleving van die dorpen. dat, dat kan je bijna niet voorstellen. Uh, uh, stel je voor een gemeenschap waar, waar de helft van het jaar of driekwart van het jaar. De, de helft afwezig is. Nou, dat hebben ze misschien. In, hè, militairen hebben dat misschien. of, of uh, ontdekkingsreizigers. Nou, dat zijn er nooit zoveel. Maar dat, dat, was, dat was vast de prik voor, voor uh, in vissersdorpen natuurlijk. Uh -huh. En dan komt het eigenlijk toch maar, nog maar... want en daar moet jij antwoord op geven, want dat heb jij onderzocht. Maar als je dan naar de literatuur kijkt... dan, komt het toch helemaal, dan wordt er eigenlijk helemaal niet eens zoveel over geschreven. Nee, maar uh, dat is ook omdat uh, op het hoogtepunt van de uh, haringvisserij... De, de, de, de roman bijvoorbeeld nog helemaal niet bestond... Wel in Schotland. Want de, de Schotse haringvisserij kwam later op gang, uh, zo rond 1900, uh -huh. pak een beetje. Nee, al eerder, maar rond 1900 bleef die een hoogtepunt. En ja, en toen, toen was de, de roman al wereldwijd een, een, een, een, een, een, een, een genre in de, in de literatuur. En daarom zijn er ook romans over haringvissers. In, in, ja, bij ons heb je, heb je gedichten van, van Vondel. En, uh, uh -huh. Maar later? Ik bedoel, als je het hebt over de 19e eeuw, het begin 20e eeuw. Ja, dat, dat, zijn, dat, dat zijn. Nee. De, de, ik, ik ken ja, jongensboeken. Hè? Hoe, hoe stoer het was om naar zee te gaan. Ja. En, hoe, uh, en, en daar zijn er ook wel een aantal van natuurlijk. Maar dat zijn, dat zijn jongensboeken. Dat zijn avonturenboeken. Het, het, het heeft, uh, behalve Heijermans, weinig schrijvers geïnspireerd. Uh, het, het, het sociale, zeg maar, de, van, de, van, de, van de visserij. Schilders. Ja, schilders, ja. Ja, ja dat, dat is weer een heel ander verhaal. Want dat konden ze natuurlijk wel in de, in de 16e, 17e eeuw. Ja, er zitten er een aantal in. Ik heb, het is ook een, een, nog niet eens de, de meest voor de hand liggende schilderijen, maar. Kijk, een. een je hebt in de schilderkunst het, het principe van de stofuitdrukking. Uh, een, een schilder onderscheidt zich van uh, minderen... door heel mooi weer te geven hoe uh, brokaat valt... of hoe een haring glimt. En, en je hebt dus ook van die, van die prachtige uh, stillevens met allemaal haringen. En dan zie je de, de mindere goden, die hebben een beetje cartoonachtige haringen. Maar de echte schilders die maken van die hele mooie glimmende... Glans in de haringjes. Die je gelijk op wilt eten. Die je gelijk op wilt eten. Sprekend ja. over opeten. Dat vond ik ook wel mooi. Dat is. Je hebt. Er zijn, er, zijn, er zijn per stad in Nederland ook weer verschillende manieren waarop je de haring kunt, uh, kunt opeten. Ja, de, ja de, er, zijn, er zijn regionale verschillen in smaak. Er waren. Nou, de, de, waren of zijn? Nou, er, er waren in ieder geval uh, regionale verschillen. Want. Uh, dat is heel eenvoudig ontstaan. In, uh, to, toen die haring dus gezouten werd, zwaar gezouten werd in tonnen. Uh, als je in een, in, een, in een havenstad woonde, dan had je het geluk... dat, die, dat je een, een vat haring kon treffen wat net aangekomen was... wat ook niet zo zwaar zout was. En dat die haring dus wat harder was, wat minder gezouten. Groen heet dat dan. En, en dat, dat was natuurlijk de lekkerste haring... want. Maar als je in Deventer woonde, dan moest je even wachten... tot die haring daar was, want die moest er per uh, kar heen. Paardenwagen. Paardenwagen. Die, die haring die kwam daar, dat, dat had een paar weken geduurd. Die haring was zouter, die was rijper, die was zachter. En, en het verhaal is dan dat nu men in Deventer... en daar, uh, in, in de buitengewesten nog altijd wat, wat rijpere haring blieft... dan in uh, in, in Rotterdam of Den Haag. En dat klopt ook, want, want ik was uh, deze week bij, uh, bij Jack den Dulk in Scheveningen... en die maakt haring, hele groene haring... dus vrij harde, weinig gerijpte haring voor, voor Rotterdam. Alleen het is nu wel zo dat elke haringboer in Nederland... krijgt diepgevroren emmertjes binnen. Dus elke haringboer kan eigenlijk bijna overal... dezelfde haring leveren aan zijn klanten... Ja, en dan is het misschien toch, uh, toch een wonderlijk sentiment dat mensen dan uh, uh -huh. in, in, de, in de verre provincies uh, nog wat rijper en wat zouter willen hebben. Ja, of dat is gewoon genetisch overgedragen. Dat ja, dat nou, ja dat maar ik... dat, dat is wat ik me helemaal afvraag, hoe dat werkt. Uh, maar even in Amsterdam in stukjes. Ja, in stukjes, ja. Waarom nou, is dat? Dat is omdat, uh, omdat ze ook in stukjes verkocht werden in uh, Amsterdam. Ja, maar waarom werden ze in Amsterdam dan in stukjes verkocht? Is om, om, omdat daar een arme bevolking woonde. die ook nog wel uh, voor vijf cent één stukje haring wilde kopen. Ik heb uh, het uh, nog uh, nagevraagd aan een haringboer. Die zei. Uh, iemand was zo gis. Die zei van ja, was het dan een enkel stukje. of zo'n dubbel stukje? Nou, het was wel een dubbel stukje. Dat kostte dan vijf cent. Maar dat was gewoon vanwege de armoede? Dus dat dat meest... was vanwege de armoede, ja. ja. Dat waren wat grotere haringen. En die werden in stukjes gesneden. en die, die werden verkocht per stukje met zuur erbij, wat dan heel Joods is natuurlijk in, in, uh, in Amsterdam. Is in de rest van Nederland ook nog zo'n soort gebruik... dat de haring door midden of in stukjes? Of alleen was dat alleen Amsterdam? Uh, ja, ik, dat, dat weet ik niet exact. Ik, de, mogelijk dat men in Haarlem ook wel een haring in stukjes sneed en verkocht. Dat zou best kunnen. Dat uh, heb ik niet precies kunnen traceren. Dat uh, wat, dat wat, weet ik niet. Wat is nou? Want je, hoe lang ben je met dit boek bezig geweest? Nou, ik, ik, ik heb becijferd. Uh, ik, ik ben er acht jaar geleden een beetje mee begonnen om, om wat dingen te verzamelen. Wat, wat Prentbriefkaarten, oude boeken. Uh, en toen begon het al een beetje vorm te vatten. Ik dacht van ja, of, toen kwam ik er eigenlijk achter dat er zo'n boek niet bestond. Ja. En dat, dat was natuurlijk de, de kiem. Hoeveel mensen heb je voor het boek gesproken? Ja, je noemt bijvoorbeeld de ja. bioloog met wie je gesproken hebt, maar je bent natuurlijk gewoon ook door het land gereisd. Ja, ja, ja al die Haringmannen. Ja, ik, ik eh, nou, pak een beetje tachtig. Uh -huh. En een en, en, en, en twintigtal daarvan zijn dan uh, Haringdeskundigen of biologen of, of mensen uit het vak. En, en ja, overal waar ik kwam, uh, deed ik natuurlijk bij de hand bij zo'n Haringkar van uh, eerst vragen van wie is je leverancier. Hoek ja, hoek, ja, hoek is altijd goed. Nou, dat, het gelul bij zo'n haringkar. Uh -huh. uh, en, en ja, voor je het weet, sta je daar een half uur uh, te praten met zo iemand... en dan steek je weer wat op en uh, hoor je het wat over een collega van hem. En, en wanneer, wanneer, wanneer kwam de... Uh, want ik kan ook heel mooi door je boek springen natuurlijk... de haringworm wanneer kwam je die op het pad? Ja, de haringworm Want wij zijn niet, jij bent van... Ja. Ik ben van 56. Ik ben van 59. Dus wij hebben de Haringworm niet bewust meegemaakt. En dat had wel gekund, hoor. Als we hadden nagedacht in die tijd. Ja, maar dat deden ja, we ja. niet. Nou, de Haringworm, kijk, ik, ik heb. Uh, dat is het mooie van de geschiedenis, wat, hè, wat ik ervan weet. Uh, niet alles gebeurt uh, op volgorde en gecodeerd zoals het moet gaan. Ik bedoel, als je terugkijkt op de geschiedenis dan, van de Haring ook, dan blijkt dat er. Zich voorvallen hebben voorgedaan die uh, ja, onvoorzien waren. En een daarvan was de haringworm. Uh, de, de haringworm uh, die kwam ineens in de groene haring, die, die, de, de lichtgezouten haring die door schepen werd aangevoerd na de Tweede Wereldoorlog. En het was een, een vrij uh, ja, uh, taaie uh, parasiet die ook in mensen terecht kwam. Um, daar moest een oplossing voor gevonden worden. Wat, wat, wat, en waar, waar kregen die mensen last van? Die kregen de meest verschrikkelijke darmaandoeningen... gezwellen bij de aars in de buurt en weet ik wat allemaal. En, en, en waar, die ook uh, chirurgisch verwijderd moesten worden. Dat, dat beschrijf ik ook, want ik vond op een gegeven moment... Uh, uh, uh, Exemplaren van, van de tijdschrift voor geneeskunde uit die tijd. waarin die, die gevallen beschreven werden. Ik heb dat met, met smaak geciteerd natuurlijk, want het is allemaal keurig opgestelde ellende. Het is allemaal begin jaren 60, hè? Dit is begin jaren 60, ja. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. De haringworm werd gedood door hem in te vriezen. En dat invriezen, dat bleek ook. Als, dat was dan de bijvangst, noem ik dat. dat bleek ook het middel te zijn om die haring te conserveren. Dus duizend jaar lang was de haring zout gezouten en nu vanaf uh, pak een beetje 1960 uh, is de haring uh, ja, wo wordt de haring diep gevroren. maar die dat is de, als gevolg van de haringworm is als gevolg van de haringworm en dat is ook wel weer heel mooi hè hoe zeg maar dat snap je dat ja een, oh, ik snap dat, het ja, dat, ja. <lacht> nee maar dat is dus per, ja. per ongeluk hebben ze dat per het ongeluk en zo zijn, zo zijn er meer van dat soort dingen per ongeluk dat is ook met het haring jij zegt ook uh, haringkaken ja ja dat zal ook min of meer per ongeluk gebeurd zijn maar dat zou je niet weten, hè? Want, want uh, dat, dat begrip heet finalisme. Dat is als je terugkijkt in de geschiedenis. dan zou je de neiging hebben om alleen maar die gebeurtenissen achter elkaar te zien. Tot, die geleid hebben tot, ja. tot dit ene resultaat. Maar ja, zo, zo werkt het niet natuurlijk. Uh, nou had je dit boek af, hè? Ja. En uh, het kan niet anders. Er is een nacht geweest dat je wakker schoot. In het boek was al bijna gedrukt, bij wijze van spreken. dat je dacht. Dat had er nou nog in nee, nee, nee, nee. Dat heb ik niet gehad, nee, nee. Ik heb tot het laatste moment. Uh, terwijl uh, mijn, mijn, mijn, mijn schoonvader Volker Beck die het uh, heeft vormgegeven. Uh, uh, sloop ik nog naar zijn toetsenbordje om nog een paar regeltjes bij te tikken. Uh, terwijl hij dus al aan, aan het vormgeven was. Want, uh, het gaat achter elkaar door. Ik kan mijn computer niet aanzetten of niemand spreken of ik hoor weer iets nieuws. Van de week ook weer. Ik, ik, heb, ik hoor weer allerlei nieuwe dingen. Die... Noem eens wat. Ehm. Uh, nou, ja, noem eens wat. Ik, ik reed uh, afgelopen dinsdag uh, met, met de Volendamse vishandelaar... Jaap Koning terug vanuit Scheveningen naar Amsterdam. Je, je blijft de hele tijd met die haring bezig. Ja, dus. ik ben blijf... er gek van. Ja, en, en die man die vertelt <laughs> je gewoon de, de hele weg over vis en haring. En ik, ik steek iedere keer wat van die man op. En als het boek nog niet af was, dan had ik dat er keurig ingetikt. Ja. En, en nu dus niet. Ja, dat, uh, het, ik, ik zie het ook een beetje als een... Als een ja, als, een, als, als, als open. Als, het, het mag voor mij doorgaan en er komt kom misschien nog eens een nieuwe versie. Of een, uh, nee, maar dat, dat gevoel van. Uh... Denk je overigens dat die haring zo, zo, zo bepalend zou blijven voor onze Nederlandse cultuur. als die was en ook nog steeds wel is eigenlijk? Ik denk van niet, nee. Uh, die, die, die cultuur die. Uh... Die gaat verloren. De, de geschiedenis daarvan die gaat verloren. Behalve dat ik dat nu een beetje heb, heb vastgelegd natuurlijk. Um, en de haring raakt misschien uitgestorven. En nee, de haring die, die blijft wel zwemmen. Die, die wordt gewoon, dat, dat wordt wel gecontroleerd. Nee, de vraag is alleen of, of er uh, voldoende belangstelling is voor haringconsumptie. Tot nu toe gaat de haringconsumptie gaat heel goed. Het komt ook mede door de supermarktharing. Uh, door maar het... ik hoef me niet schuldig te voelen als ik een haring eet... dat ik dan denk van nu ben ik te zee aan het leven Nee, eten. dat vooral niet, want, want er, is, uh, er wordt jaarlijks vastgesteld... hoeveel haring gevangen mag worden. De, de total allowable catch, dat is hoeveel er afgevangen mag worden... van een bestand. En het, het principe is de, de, de, de rente afvangen en het kapitaal laten zwemmen. Dat is een beetje het uh, idee. Dus het, het, het, het, het, er is heel veel haring. Weet je, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi, mooi, mooi slot voor dit gesprek, Huipstam. De rente afvangen, opeten ja. en het kapitaal ongedeerd laten. Het kapitaal laten zwemmen, ja. Als we dat nou gewoon als, als tot, tot, tot, tot tegeltje maken. Ik sprak uh, in uh, Brandsen met boeken vanavond met Huipstam. En ik sprak met hem over zijn boek Haring, een liefdesgeschiedenis. Volgende week hier te gast tussen 7 en 8 uur. Uh, op Radio 1 Peter Delpeut. En dat zal gaan over zijn ode aan het treuzelen. En dan moet ik ook nog even zeggen... daar heb ik ook nog de tijd voor dat dadelijk in uh, twee dingen... is Bruin gaat praten met journalist Mustafa Hachi-Brahimovic. Hij vluchtte op 15-jarige leeftijd vanuit Bosnië naar Nederland. Vandaag was hij erbij toen Mladic de, aandacht, de aanklacht te horen kreeg. Straks dus in Twee Dingen van Max, ook op Radio 1.